Start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 3 uur. Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. In meerdere steden staat het rijen dik met mensen die kerstinkopen doen. Het is waarschijnlijk de laatste dag voor kerst dat het kan. Door de strengere maatregelen die eraan komen. In Rotterdam is het zo druk dat de gemeente oproept om niet meer naar het centrum te komen. Vanavond is er een extra coronapersco. Deskundigen adviseren een harde lockdown... De omicron variant van corona verspreidt zich snel... en daarom zou alles dicht moeten, behalve supermarkten en apotheken... vertelt verslaggever Ron Frezen. Ze zullen kost wat kost willen voorkomen dat er na de feestdagen... een nieuwe golf ontstaat. En als de deskundigen dan zeggen dat je dit soort maatregelen moet nemen... ja, wat moet je dan anders als kabinet? Dat uh, is trouwens een van de redenen ook waarom Jaap van Dissel, de baas van het RIVM... vanavond bij wijze van uitzondering ook bij de persconferentie aanwezig is. Dus dat geeft wel aan hoe urgent het is... Om Zeven uur vanavond weten we meer. De energieprijzen stijgen opnieuw enorm. In oktober leek het nog om een tijdelijk fenomeen te gaan. Maar nu wordt opnieuw het ene record na het andere gebroken. Had deze man niet verwacht, en dat zegt wel wat, hij is hoogleraar energie-economie. Het is dus niet alleen voor, ja, voor burgers en voor leken, maar ook voor experts is dit wel een, ja, een spannende tijd. Want het is heel moeilijk te voorspellen waar het heen gaat. Bij Schiphol zijn tien demonstranten opgepakt. Er was vanochtend een protestactie van mensen die vinden dat Europa de grenzen veel te streng bewaakt om migranten tegen te houden. Sommige demonstranten hadden zichzelf vastgemaakt aan de hekken van de Marachousset-kazerne bij het vliegveld. Inmiddels is de actie beëindigd. En zo klonk het net in Rotterdam. is daar niet eerder dan op andere plekken nieuwjaar geworden. Dit zijn Feyenoord-supporters die hun clubpie een hart onder de riem steken. Want morgen speelt Feyenoord de klassieker tegen Ajax. Honderden supporters stonden met fakkels rond het trainingscomplex in Rotterdam. Morgen zijn de supporters niet welkom bij de wedstrijd in de Kuip... vanwege de coronamaatregelen. Heb ik het weer nog? Het is bijna overal droog, maar het blijft grijs vandaag. Het is een graad of acht. Ook morgen, een grauwe dag, blijft rond die acht graden. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate.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 Aan. De kerstboom glanst, is feest in het hele land. This will bring you down It's yes, no wonder you can make it through the day Well, you can't sleep Cause your problems are too deep And there's always something getting in the way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 Can't wait to see those faces I'm Driving home for Christmas Yeah Well I'm moving down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 We horen het vanavond. We kunnen ons er wel druk over maken. Maar ik, ik, ik verwacht er niet veel, veel goeds van. Nee, zeker niet. Maar ja, vanmiddag is er nog wel lekker druk in het ja. dorp. Want die Klopt. gaan daar nog even boodschappen doen. Ja, heel goed dat je dat zegt. Want op dit moment vanaf 12 uur zijn ze begonnen. En dan heb ik het over het zangensemble Cantatores Laeti. Die zijn vanmiddag in het dorp te beluisteren met Christmas carols. En dat doen ze nog tot half vijf vanmiddag.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 van de zangers die momenteel door het dorp lopen... met de Christmas carols. Goedemorgen, hi. Nou, ik zou zeggen... Uh, jullie gaan weer carols, Christmas carols zingen. En dat doe ja. in verbinding uh, naar uh, Pakje en Moor. Jazeker. Uh, We hebben elk jaar uh, de laatste 14 jaar, zal ik maar zeggen. Want uh, ja, het is veel langer, hoor. Maar ik, ik heb in ieder geval op de site van... Uh, uh,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 Dan doen we daar een paar carols. En dan, dan lopen we weer door. Naar. Uh, uh, ik denk. Uh, uh, richting Bruna, Richting de Hollandse gebakte. Klaan. En ik weet nog niet precies of we dan. Eerst beginnen met de Kerkstraat. Of eerst met de Haltestraat. Maar dat laat ik even afhangen van. Uh, uh, hoe het loopt. En hoe, hoe lekker het gaat. En ja, jullie. Uh... Dan kunnen we. Uh, uh, zeg maar rond de uur of uh, twee.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 Ja. Dankjewel Jan-Peter. heel goed. En uh, Kim, uh, we zitten rond twee uur bij Rabbel. Denk ik. Twee uur half drie. Oké. Okay. Dus dan kan je ons, uh, mocht je nog langslopen, lopen, uh, kom even gezellig en brede glimlach laten zien. Dat ga ik zeker doen. Oké. Okay. Tot vanmiddag. Bye. Doeg. Nou, dat was uh, eigenlijk gekoppeld aan elkaar. Hè? Want Jan-Peter gaat Jan -Peter het hele koor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 Een beetje meer ondersteunen. Ja, en zo is het uh, inderdaad. Kim vanmorgen het gast bij uh, Goedemorgen Zandvoorts. Uiteraard uh, bekend van uh, Prakkie en Moor. Een heel mooi uh, initiatief, Albert-Jan. Uh, en goed doel voor ja. Kantentori. Uh, hoe heet ze ook weer? Uh, uh, uh, ja, dat was voor uh, voorheen. Hè? Ja. Allegri uh, was ze toen. Ja. Uh, nee, maar een goede doel. Uh, perfect. Kan ja, niet beter. ja nou, ze treden nog op uh, in het dorp tot een tot. uurtje of uh, half vijf, hè, geloof ik. Klopt.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 Jij zei wel eens de top 2000-quiz, uh, Albert John. Ja, klopt. Ja, en ja. van de week, van de week hè, dit is Arthur Beckert samen met uh, Al Green. En toen was de vraag eigenlijk... van uh, wat was eigenlijk het tweede beroep buiten zanger van uh, Al Green? Ja. En uh, ja, toen, uh, toen was het denken, denken, denken, denken. denken. En toen dacht ik in ineens... Ik, ik dacht ook, hè, ik dacht van wat was er nou ook weer? Toen, dacht ik, oh ja, toen ik aan het begin presenteerde bij uh, CFM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 Nou, dan kunnen we het in ieder geval meedoen tot 14 zeg. zeg. Ja. Nou ja, ik heb daar wel een bepaalde mening over. Ik uh, vind niet? het uh, helemaal nergens op slaan. Dat mag ik eerlijk uh, zeggen op, uh, op de radio. Stootje mijn loter, maar goed...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 En dat mag dus wel. Wellicht dat ik ook nog mag afhalen. Of dat soort dingen. We horen het verhaal natuurlijk allemaal in detail. Maar.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 Dus ik kan van het ene naar het andere land uh, hobbelen. En uh, ja, zijn wij nou uh, zo'n beetje de, de enige die echt zo'n nee, uh, mega kijk, lockdown ingaan? Kijk maar naar, in, uh, kijk, gaan, uh, kijk maar naar uh, Oostenrijk, die hebben de regels ook weer aangescherpt. Jawel, uh, maar niet op deze manier, Albert uh, Jan. Nou, hier komen we niet uit, Rob. Dat nee, uit, dat, we, dat weet dat ik. Dat is het voordeel dat iedereen zijn eigen mening mag hebben.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 play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 van wij laten even zien hoe het moet aan de rest. Maar goed, we krijgen het vanavond allemaal te horen om zeven uur tijdens de persconferentie. Hugo de Jonge en Mark Rutte en Jaap van Dissel. Ook hij zal vanavond om zeven uur te zien zijn. En dan krijgen we daadwerkelijk te horen welke maatregelen er aankomen. BFM wenst u allemaal fijne dagen en een voorzitter.